10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De OV-ombudsman wil dat mensen met een abonnement voor het openbaar vervoer... worden gecompenseerd voor de periode dat ze niet met de bus of de trein mochten reizen. Volgens hem hebben abonnementhouders soms honderden euro's per maand betaald... terwijl vanwege de coronamaatregelen alleen mensen met vitale beroepen... met het openbaar vervoer mochten reizen. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF verwacht dat aan het eind van het jaar bijna 7 miljoen kinderen onder de vijf jaar ondervoed zijn geraakt als gevolg van de coronacrisis. Het totaal aantal ondervoede kinderen kan volgens UNICEF daardoor oplopen tot 54 miljoen, het hoogste aantal deze eeuw. Kinderen in Zuid-Azië en in Afrika, ten zuiden van de Sahara, lopen het grootste risico getroffen te worden, schrijft UNICEF. De ondervoeding kan leiden tot 10.000 extra sterfgevallen onder kinderen per maand. En daarnaast worden kinderen die sterk vermageren extra vatbaar voor infectieziekten. Bij een massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel zijn zeker vier mensen gewond geraakt. De politie kreeg een melding dat er honderd mensen aan het vechten waren. Uiteindelijk bleken dat er vijftien te zijn, maar waren er een hoop omstanders bij. De gewonden hebben lichte snijwonden, vermoedelijk doordat messen werden gebruikt. Eén persoon is aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij in Budel is onduidelijk. Het Hoge rechtshof in Maleisië heeft oud-premier Razak beschuldig verklaard aan corruptie. Razak heeft volgens het Hof honderden miljoenen euro's van het staatsfonds in eigen zak gestoken om er huizen en kunstwerken van te kopen. De oud-premier spreekt dat tegen en vindt de zaak politiek gemotiveerd. Hij gaat in hoger beroep. En het weer nog, zon en stapelwolken en mogelijk een bui. Aan zee vrij veel wind en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe meer Nog 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een aanrijding op de A10 Zuid. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de weg nog steeds dicht voor een ongevalsonderzoek. Je kunt omrijden of via de A10 West of bij Knooppunt Badhoeverdorp over de A9 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw? Of gaan we toch de grens over? Alles voor een fijne vakantie vind je bij de ANWB. Dus ook het antwoord op jouw vakantievragen? Kijk op anwb.nl/slash vakantievraag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee, Zee. Zandvoort en Zomerhit is de zomer van ZFM met, met nu Voor Zandvoort en de regio zo we zijn weer. weer. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen doen voor niet, hè voor hey. je niet. Gooi nee. kan niet. nou? Nee, nee, nee, nee. Wat is dit nou? nou dat Wat is dit nou je dan nou? nee, gooien wel? Duil, Hoogman, dames en heren op de radio. Paardekoper zit even in Portugal. Ja, en dit uh, waren de uuropenders En die houden dan ook uh, gewoon op als het, uh, als het klaar is. Laten we eerst eens beginnen met een, uh, een vrolijk deuntje. Vind je dat een goed plan? Ik wel. In verband met het uh, op handen zijn zijnde vrolijke weer... leek me dit wel toepasselijk... Voor de dinsdagmorgen. Goedemorgen, 4 over 10, hier bij ZFM. Zo uh, goedemorgen Tino. Goedemorgen Ger. Hoe is het jongen? Ja, buitengemeen goed. Ik heb, een, uh, ik heb lekker het huis alleen. Nou, is, ja. je is je vrouw op vakantie? Nee, die is gewoon keihard aan het werk. Oh, heel goed. Heel en, goed. Uh, mijn dochter staat op een jongerencamping. Ja. Nog een verhaal apart. Goedemorgen oh. zeg. Goedemorgen. Ja. Uh, mijn zoon die uh, zit in Amsterdam. Dus, uh, je bent helemaal alleen. Dat is heel fijn. Ja. Kan ik je melden? <laughs> <laughs> ja, ja dat, uh, dat, uh, dat ken ik. Ja, en, uh, maar mijn, mijn dochter is sowieso al uh, het huis uit. En uh, heeft al een kindje. En, uh, dus ik ben. Uh... Maar die, die oudste van mij was ook het huis uit. Tot hij erachter kwam dat de huur van zijn uh, studentenfles naar Amsterdam doorbetalen in de zomer. niet zo'n heel goed idee was. Uh, <laughs> nou, daar dus sloot ons bij aan. En toen dacht hij: ja. Zandvoort, gevulde ijskast, Papa-mama, wasmachine. Leuk. La la la la dus die is even terug. Ja. Eind oktober. <laughs> maar het is sowieso Amsterdam. Uh, um, uh, de, de, de zoon van, uh, van mijn uh, vriendin heeft uh, net een huis gekocht in Amsterdam. 65 vierkante meter voor 520.000 euro. Goedemorgen. Nou ja, als je dat kunt betalen, moet ik een medelijden hebben met je of niet? Nee, nee. Oh, nee. Okay. Maar Het geeft alleen maar aan ja, dat, dat overgrijzen. Maar, ja, maar ja, dat weet al jaren. Bizar zijn. Amsterdam kost twee ton. Ja. Ja. ja uh, je kunt beter in je, in je auto gaan wonen dan. <laughs> wel gezellig. Ach. Je hebt wel alles bij de hand. Ja, precies. Nou, <laughs> ik vind het ook wel lekker als ze als in huis zijn. We ja. Zeker nu in deze periode, want het, het is allemaal nog niet voorbij. Nee, het is allemaal nog niet voorbij. En uh, dat duurt nog wel een tijdje, denk ik. Barcelona werd oranje in één mm. keer gisteren. Ja, ja, ja. dus uh, Bar is dat... Bar ja. Bar Barcelona is ook geen optie meer. En dat is toch heel... Uh... Zou dat dan ook voor Girona uh, gelden? Uh, dat zou zomaar kunnen. Maar ik zou überhaupt even die kant niet opgaan. Nee, nee, nee, dat ja. is duidelijk. Maar ja. ik heb, ik heb uh, in januari een vlucht geboekt naar uh, Girona. Ja. Uh, eind augustus. Dus ik neem aan dat het... Dat, uh, het zou wel leuk zijn als ik daar... Uh, eind over... augustus ga je naar Girona? Nee, ik ga niet. Nee. nee, nee maar ik niet. heb wel een ticket daarvoor. Wordt verzet natuurlijk. Ja, ik hoop dat wel, ja. Nou, gisteren was toch die, uh, gisteren was die mevrouw van ons... ons van bedrijf Janssen... Ach, de grotendeels door de Amerikanen gesponsord. Die, die gaan nu mensen testen. Oké. Okay. Dus uh, zij zeggen nu, en dat is zeg maar een natte vinger, dat in het voorjaar er een vaccin zou kunnen zijn. Oké. Okay. Maar, dan is de volgende vraag: is dat 100%? Nee, dat dan weer niet. <lacht> <lacht> Ik zou mijn tikken zitten hey. lekker op zak houden, oh man. Dat is <lacht> het blijft, leuk, man. Het blijft een bijzondere tombo. Ga lekker de Velenwolf of zo. Ja, dat is eigenlijk het slimste. En uh, wat dat betreft. Uh, staat er nog wat leuks in de krant. Uh? Je bent de Zanderse krant even door. Ja, met de oude krant. En ja, ja, nou er staan een paar dingen die allemaal bekend zijn. Ik zag een column van de burgemeester. Ja. Dat vond ik een beetje vlak. Ja. In welk kader? Nou, hij mag een beetje puntiger en persoonlijker schrijven, vind ik. Dit kan ook door de gemeente-secretaris geschreven zijn, excuus helemaal. Ja. Ja, ik snap het ook wel. Die meneer is die pas nog even kort. Dus hij voelt nog niet de flow en de voice van town. hij mag wel iets. Mag, mag, mag wel iets, iets van, je mag wel iets van jezelf laten zien in de ja, ja. column, vind ik. Maar dat is wel de krant van deze week, hoor. Dus, ja, nee, ja, ja, geldt nog wel. Oké, okay. ja, nee, ik zie dat de, de sculpturen weer terugkomen. Dat is sowieso altijd fijn. Ja. Nou, ja, dus, ja. Hey, en uh, RTL uh, Nieuws heeft uh, uitgevonden dat uh, uh, deze dag, uh, 28 juli, dat je bij beter thuis kan blijven. Want het is de natste dag van uh, uh, de, de, de dag waar de meeste kansen hebben op regen. Dus dat is lekker. En vandaag blijft het uh, volgens mij uh, redelijk droog. Heb je een nummertje met regen? Hoe bedoel je nummertje? Nou, uh, uh, Purple Rain, uh, here comes the Rain. Nou, ik heb wel een nummer met uh, regen. En uh, dat is, uh, ja, is dat, uh, gaat het over. Ik weet niet of het over regen gaat, maar. <lacht> <lacht> het gaat wel over lopen. <lacht> Walking in Memphis. Wel eens geweest in Memphis? Nee, nog niet. Nee, ik ook niet. Nee, heel gek. Nou, je weet wat je moet doen in Memphis. Ja, dan moet je eerst even kijken. En op, lopen. Ja, en? <laughs> Walking in Memphis. <laughs> nee, moet je toch even. Uh, Memphis, Tennessee moet je voorbij. Uh, alles van Elephis langs, natuurlijk. Oh, natuurlijk, ja. Ja, die, woont, ah. die wonen er ook. Hè? Nou, dan zou ik. En Memphis is, is, uh, is Texas? Nee, Tennessee. Oh, Memphis, Tennessee, ja, natuurlijk. Ik zou wel eens een keer naar Lubbock willen. Lubbock. Lubbock. Ken je dat? Nou, daar, daar woonde Buddy Holly. Oké. Okay. In nou, Lubbock. Wat er dan meestal gebeurt is er een hotelkamer waar hij een keer geslapen heeft. Een huis waar hij twee keer gekakt heeft. En een nummerplaat van zijn auto die achtergelaten is. Dan hebben ze een museum van gemaakt. Ja. Dat is zo Amerikaans. Ik, heb, ik, ben, ik ben een keer Nashville bij het bij uh, uh, Elvis Presley Memorial geweest. Ja. En daar uh, stond, stond dan een foto van alle mensen aan de ingang... wat ze ervan vonden. En dan was er een mevrouw, een hele oude vrouw... die had een foto stond erbij. En dan er stond eronder... It was so beautiful I wept. Ah ja, <laughs> ja dat is wel schiefst Amerikaans. Ja, en ja. aan het eind kreeg je de soort van... de panorama van mesdag. En dan, uh, zo werd zijn hele leven werd, uh, uh, uh, belicht. En uh, nou, uiteindelijk uh, krijg je natuurlijk de... De, de, de, de, de zin van uh, Elvis has left the building, ah ja, ladies and gentlemen. En het was zo'n rip-off voor veel te veel geld. <laughs> ja, ja. ja, daar ben ik met Tom Mulder geweest nog. Dat doen we hier... Uh... Maar, dus een beetje, ik ik uh, kan me nog herinneren dat toen uh, Guus Hiddink... Ja? bondscoach was geweest van uh, Korea. Van uh, Zuid-Korea. Dat uh, toen in uh, dat dorpje in... Uh, uh, uh, Weet je ook weer waar die vandaan komt? Ik met de naam even kijken. Dat werd een soort uh, bedevaartsoord voor mensen uit Korea. Er werden gewoon uh, oh, Vladingen van. Ja, die vlogen allemaal naar dat dorp. En je om het meent het. Ja, om, uh, Guus Villing had op die kruk gezeten en daar legde hij als zijn kaartje. <laughs> en dat was niet een, een soort Amerikaanse toestand. Dat mensen zeggen, uh, in Amerika hebben ze ook. Dorpen waar gewoon de grootste bol wol van de wereld ligt. Nou, ja, dus, ja, ja. We moeten iets hebben waardoor mensen komen. Uh, uh, jij hebt een, paar, jij hebt een uh, fournitureszaak? Ja, Kom, we gaan een hele grote bol wol maken. En we maken de grootste bol... Dat is zo, Amerikaans, ja, zo goed. Ja, wij, zijn, wij zijn er helemaal niet gevoelig voor. Nee, maar ik ben ooit een half jaar door Amerika gereisd... van oost naar west. En, uh, uh, uh, van west naar oost, sorry. En daar kwamen allemaal door dat soort dorpjes. En elk dorpje had iets. De ja. grootste wasknijper ter wereld. Het was fantastisch. <laughs> we stapten altijd uit ging altijd kijken. Ja, goed <laughs> Ik hou ervan. Nou, Zandt vertelt ook al... Uh, uh, hoe heet het uh, veranderd? He? Alle looproutes. En uh, er zijn blauwe, blauwe strepen getrokken... Ja. door het hele dorp. Uh, wat vind je ervan, Tino? Helpt dat? Uh, nou, nou uh, we zijn natuurlijk in afwachting vandaag... van wat het, uh, uh, het managementteam gaat doen... Uh, in verband met de mondkapjes. Want in alle onberingende landen van ons... loopt iedereen met een mondkapje. Ja. Um, en niet zozeer ook uh, tegen verspreiding... maar ook uh, uh, de, de signalering. Want ja. op het moment... Gisteren had ik het weer... Ik, die gommers die zeiden er iets over. Die, uh, die chef van de IC's. Ja. Die begon erover dat hij ergens liep. En uh, dat, ik zeg het toch. Dat onze oosterburen die denken, die denken echt dat ze alles kunnen. Ja. Terwijl in Duitsland moet je gewoon met een mondkapje om de supermarkt Ja, bizar. Ik ging gisteren even naar Dirk van den Broek... Om wat blikjes fris te halen. Ik werd gewoon overstroomd door negen Duitse jongens van de jaar twintig. Die alleen maar met een zak marshmallows in hun hand de deur uit gingen. Tegen elkaar aanduwend en mij onvergelopen. Zoals. Ja. Ze mogen daar ook niet met z'n vijven tegelijk supermarkten. En ze moeten een mondkapje dragen. Die zijn helemaal wouds geworden, die gasten. Ik, ja. ik kan daar erg slecht tegen. Ja, en ik vraag me af waarom we dat niet gewoon beter op de winkels hangen. Ja, ik denk ook dat je in winkels gewoon mondkapjes moet krijgen. Maar ja, maken. ik ga al 4,5 maanden in mijn eentje boodschappen doen. En ik word gewoon drie keer omver gelopen in de ja, week... door een ja, beetje gekke duitsers die denken dat het alles maar kan hier. Ja, ja wat dat betreft is het... Hé, uh, hey, kom op, laten we vooral ons eten verdienen. Maar hou je, je, er is niks mis aan aan de regels te houden. Als jij naar Spanje gaat, ik heb nieuws voor je. Nou, daar zijn ze pitten Als je je hond moet uitlaten, moet je je dus toestemming aanvragen. 300 verder. Je. Voilà. Ja, dat is zo. Nee, dan en, heb uh je groot gelijk. Ik vind ook dat het. Dat het, dat het moet. We moeten niet in paniek raken. Maar nee? we moeten wel uh, uh, voorzichtig blijven zijn. Want, die, want het feit dat er weer een paar brandhaartjes zijn in Rotterdam... met toestanden... Mm, ik weet niet wat ik ga doen. Mijn dochter is op een jongerencamping. En die houdt zich uitstekend aan de anderhalve meter. Mm -hmm. Dat weet ik. Want haar moeder heeft haar goed opgevoed, Gelukkig. <laughs> uh, maar um, ja, het zijn verantwoorde, verantwoordelijke jongeren. Maar ja... Mm, ja, ja. Ik weet niet of de rest dat doet. Ik heb van de week voor het eerst een jongerencamping bezorgd. Ik moet je zeggen, dat is wel een bijzondere ervaring. Ja, hè? Ik heb, ik wil, mijn zoon die ruimt zijn kamer niet op. Uh, mijn dochter lastig. Maar daar is het alsof iedereen alles vergeten is. Dat is gewoon... <lacht> die die, die, die opgesnabelde bierkasten die gaan dan nog wel. Maar ja. het is alsof iemand dronken naar huis gaat. Wat natuurlijk ook zo is. En onderweg alles achterlaat. Een flesje bier, een klein beetje kots, een schoen met een sok eruit. Echt, een oorbel. Het, is, het ligt allemaal rond <lacht> de daar. Ja, het is bizar. Het is gewoon echt ja. een vervuilnisbelt. Ja, ja, ja, kinderen zijn zo natuurlijk. Ja, ik ja. snap het ook wel, maar het is, was wel weer verbijsterend. Het was verbijsterend om te zien. En, en uh, ja, uiteindelijk uh, moeten we ermee leren leven, denk ik. Ik had het vroeger ook. En uh, later ben ik toch wel een klein beetje netter geworden. Normaal heb ik uh, nu uh, een stukje muziek klaarstaan. Mm. Nou, en nu ook. Okay. The... Oh je mee. Ja, doe het live. Gewoon even live, jongens. Kom maar, jongens, heb ik één. Nou ja. Speel het. Je gaat te ver. Want je weet we don't het niet. Anyway. Girl, Let's go too far, 'cause you know we're dumb in any way. Say, money, money won't get you too far. Je lol hebt. Tino zit hier nog steeds in de, de krant. leuke onderwerpen te bekijken. Wacht even. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja je bent Ik moest al even het niet voor iedereen onbekende gebouwde krocht. Dat was, dat is even op de linkerpagina mij voorbij gegaan. Maar dat uh, ja, dat, dat, is uh, mijn, dat is mijn jeugd. Ja, maar ik was eerst er niet in de krocht. Uh, ja. Te, ja. Toch? Ja, absoluut. Het ruikt een beetje zoals hier de trap op gaat. Ik was rody bij... Straald bier, een volle asbak. Ik was rody bij Crypto. Oh ja. ja. Oh ja. En dan uh, gingen wij uh, optreden in, uh, in, in de krocht. En dan uh, moest ik natuurlijk alles klaarzetten en uh, doen. En, uh, nou, enzovoort. Het wordt natuurlijk ooit bij de kerk. Het hoorde bij de kerk, ja. En dus dat was een soort parochiegebouwtje. Ja. Je... Ja. Ik heb er heel veel geklaverjas en ge... oh, ja? ja, jongen, echt. En die formica tafeltjes. Vrouwen <laughs> met dikke schommels en bloemetjesjurken... die me dan wel aankeken. Geweldig. Vijftien jaar oud zat ik op de Klaverjasclub. En ja. die mensen keken me aan, jongens, als ze me dood wilden hebben. <laughs> ja, hoor. De meeste kinderen gingen lekker voetballen. Ik zat ook hè, bedankt. Nee, ik, zat ook, ik zat ook voetballen. Maar die... nou, Ze gaan het dus verbouwen... Ja, ik vind dat niet niet zonde. Nee joh, dat nee? Is een, wat ik net zeg, als je binnenkomt, dan ruikt het een beetje zoals, zoals hier, af en toe. Ja, maar... Je... <laughs> ja, een beetje de ja, schraalmieren, ook... volle asbak, een klein beetje urine. Ja, en dan <laughs> je, ik je mm, ja, ik het ga ruikt... de ramen even openzetten. Ja, het ruikt hier ook wel heel veel. Nee, alleen als bizar. het er gaat. Nee, nee, nee, hier niet. Sorry, we hebben allemaal... Nee, hier mocht, binnen kom, niet. Nee, nee allemaal frisse al als je de trap komt ja, hier. ja, ja. Heel gek. Ja, een beetje, een heel, beetje vreemd luchtje. En dat is vanaf het begin af aan. Dat ik, ik, ik, ik doe dat nu een jaar ongeveer. En, en uh, dat is altijd zo geweest. Het zijn toch die jongens van die bomschatenclub, hoor? Ik denk het, ja. <laughs> Wat ze daar doen, bij die bomschuit. En die hebben waarschijnlijk ook gedacht, die anderhalve meter. Ik hoef geen deo meer te, te gebruiken. En <laughs> mijn tanden niet meer te poetsen. Niemand ruikt het. Maar het, voor de corona rook ro ro ja, ja, ja, het ook ja. zo, hoor. Nee, heerlijk grapje Ja. Nee, mag, mag, mag. Maar, de, maar ze willen dus. Uh, uh, uh, um, ik zie dat uh, onze wethouder. Uh, weet nog niet wat het gaat kosten. Want het, de renovatie van de krocht kost een half miljoen. Ja. ja. Dat heeft het nooit gekost om het neer te zetten, volgens mij. Maar. Uh, het nee, ging er nu om hoeveel huur je dan moet gaan betalen. En dat, nou ja, dat, de, de krocht was natuurlijk, veel veel, te ervoor betalen? Voor dat pand? ja, nee, om, om daar een toneelvoorstelling te houden of wat. Ja, dat zou niet zo duur zijn. Nee, toch? Nee. Maar als je, als je een half miljoen er tegenaan gooit, dan gaat dat wel iets omhoog. Dat vind ik dan toch een beetje... Ik denk niet dat elke toneelvereniging of uh, lokale boekenclub dat kan betalen. <laughs> ik krijg hier een berichtje van uh, Walter Sons. En Walter is natuurlijk uh, onze collega... Op de vrijdag zit hij, ja. op ditzelfde uur volgens mij. En uh, hij, hij moest vreselijk lachen over de bomschuit. Ja, Er die, die, die, die kan de heer en dames niet meer ogen komen, nu vreselijk. Nee. Ja, ja, en, en, en de asfaltlaag voor de tribunes voor, op het circuit van Zandvoort die zijn waarschijnlijk toch toegestaan. Oh, dat is, dat is, waarschijnlijk zit daar een milieuvereniging omdat er dierlijk materiaal in zit of zo? Ja, zoiets. Ik weet niet. Wacht even, ik zal even doorklikken. En, uh, het mocht niet doorgaan. Het leefgebied van de Zandhagen is een ja? rugstreepad. oh ja, dat was het. Denk, denk daar niet licht anders. Nee, Ik dacht dat het ook iets te maken had met het, uh, Mijn lief die maakte ooit een programma, weet ik veel. Iets met. Uh, met Zij uh, zit al in de Media. Hè? Zij doet uh, televisieprogramma's maken. En uh, er was iemand die wilde uh, meedoen. Voor mij was het bij The Voice of zo. En die wilde, uh, die wilde komen en ze uh, zei, ja, maar dan ben ik onderweg van... En die kwam uit, de weet ik veel, de zilk of weet ik veel. Die kwam ergens vandaan in West-Friesland. En ze zei, ja, hoe lang ben je onderweg? Ja, zei, 2,5 uur. 2,5 uur, het is gewoon 35 uh, minuten met de auto. Ja, dat klopte, maar zij, omdat zij... Nou, ze was meer dan veganist. zij was, nou ja, het was een tapje daarboven. <laughs> zij ging niet met... Uh, zij reed nooit over uh, snelwegen... Want in snelwegen zat um, um, uh, iets van een dierlijk stofje, een lijmsoort. die gemaakt werd uit beenderen van uh, Etruskische koeien of zo. Die ging het heel ingewikkeld maken. My god. Dus ze zei alleen, alleen maar, maar hoe, hoe doe je dat nou? Dat was best wel interessant te horen. Zij mochten dus niet op snelwegen terechtkomen met, uh, uh, omdat daar dierlijke stof in zaten. Maar je moet het eens van de andere kant bekijken. Hè? Als je nou de hele dag helemaal niks te doen hebt, dan ben je toch lekker bezig? Nou, die had volgens mij gewoon een baan. Die was al drie uur on, uh, bezig om naar de werk in Amsterdam te komen. Dat ze op de fiets overwegen ging van zand of zo. Ja, misschien s'avonds. Misschien, misschien dat je s'avonds niks te doen hebt. En dan denk ik van nou, laat ik me daar eens in, in, in, in nee, laat dus verliezen. Ik, we moeten wat minder vlees eten. Dat snap ik ook allemaal wel. We moeten af en toe wat minder vlees eten. Dat vind ik echt wel, uh, dat ja. is niet zo heel best. En uh, ik vind het fantastisch vegetarisch en vegetarisch. Vegan vind ik ook allemaal prima, maar ja. op het moment dat je niet meer overweeg gaat rijden omdat er lijm zit uit de koeienbot. <laughs> Jesus man, get, gaat a, er wat mis, get a fucking life. Dat ja. gaat wel iets te ver voor mij ja. hoor. Ik ben het geheel met je. Toch? Dat zijn ja. grensjes nee, dat ze afspreken met elkaar, dat, dat een beetje, dat zijn ja. dus gekkies, Toch ja. wel of niet? Ja, eens. Die is ook nooit bij de Voice terechtgekomen, nee. deze vrouw. <laughs> maar ze gaan hè? geen drie uur op je zitten wachten tot je gaat zingen. Doei, doei. <laughs> <laughs> Kon ook niet zingen hoor. Nee, bizar hè, dat dat ja. soort dingen allemaal gebeuren. Nou ja, dat is hetzelfde wat in Zandvoort gebeurt met het circuit natuurlijk. Mensen die zijn... Het circuit bestaat al uh, sinds 1948. En die zijn er in uh, 1998 komen wonen. En op het moment dat ze daar uh, gaan zitten, dan beginnen ze te klagen. En denk je, je weet toch waar je terechtkomt? Oh, maar dat was, dat, was, dat was destijds al. Dat was toen uh, in de jaren tachtig al natuurlijk. Toen was er vanuit nou, de, de ik... Stanfordse politieke lobby was ja, er heel erg gedoe waar. over. Er waren ja. die vijf mensen in Noord die last hadden van Harry. Daar was ik toevallig bij. Dus en jij ook, want het zou oud zijn, maar dat was zo op gedoe. Ja. Uh, en dat wilde de Stanfordse politiek wilde de, de Grand Prix ook niet meer hebben. dus nee, wilde de, de, de hele circuit bijna weg. Ja, ja. ja, dat, nou, ja dat is bijna kloch. Geluk. Uh, maar dat is ook met die zandschreepad. Waarom waren ze het afgesloten op een gegeven moment ook? Omdat ze geen pottenkijkers wilden. Maar <coughs> wat ik zei, het gebeurt misschien grote regel maar dat. Die zware milieuactivisten, nemen gewoon een zandzeepadje... en een kontzak mee en die pleuren me echt ja. Kijk, er loopt er een. Ja, echt. En dan maken ze ook nog een foto. En ja. dan uh, nou, gaat het maar bewijzen dat het niet zo is. Precies. Ja, zo werkt dat dan. Ja, in een achterzak. Never leave home without one. Helemaal goed. Helemaal is er is nu iets aan te geven, meneer. Ga gaat op vakantie naar Portugal. Wat neemt u mee? Ja, zandzeepadje, hoezo. Ja. Ja. Ik wil daar een beetje de boel voor knallen. Ik weet niet of ze daar ook zo... Uh... Ik heb een ja. appartement in Portugal. Ze dus wil een flat voor mijn neus bouwen. Dus ik heb een zandschreep aangeditje bij me. <laughs> Klaar. Nou, ik denk niet dat ze heel veel boodschappen ja. uh, nee, aan hebben, niet. toch? Zullen we dus een uh, stukje muziek draaien? Maar haal, ook... waar, wat voor muziek hou jij eigenlijk? Uh? Oh, god. Uh, ja, ik ben heel erg van... Ja, uh, van, uh, van, uh, yeah. Springsteen, The Doors. Uh, ja, beetje, uh, ja. Een beetje ja, daar een daar beetje, hou gewoon nou. goede oude rock. Nou hier ook van van. Uh. Zie je dit ook wel lekker? Ja, ja. En weer live? Ja. Who cares? Goeie muziek, hier bij ZFM. Goedemorgen, het is over elf. Straks de kolom van Ster. Desperado. Why don't you come to your senses You've been out riding fences For so long now Pardon? I know that you got your re- jongens, goed nee. gedaan. Ja hoor, live on MTV. Dat was toen wat, die MTV uh, die live uh, dingen. Oh, nou, ik hoop dat het niet wordt. Wat je? Ah, dat gaat geloof ik natuurlijk ook even niet meer door, maar ik weet niet of we daar enorm uh, veel aan missen. Veel aan missen nee, maar ik denk dat de artiesten toch wel uh, online hun dingen doen. doen. Ja. niks meis. meer, hè? verdiende uiteindelijk alleen maar aan die opgereden. Ja, ja, ja. ja wat dat ja. betreft is het wel, uh, Ja, dat is toch wel sneu. Kijk, Kijk. Ik dat je een beetje geld verdienen met een plaatje uitgeven. Die, die, die, die, die tijd bestaat niet meer. Ik zal nooit vergeten... Uh, een vriend van mij, die is muzikant... en die, die schreef één nummer... op een cd... en we dachten de Glory Days of Paul de Leeuw. Uh, en die maakte op een gegeven moment een cd... en die heette Paracedemol. Leuk ja. schap. Uh -huh. Er zijn er 400.000 van verkocht. Ja. Moet je je voorstellen, voor vier tientjes destijds. Ja. En uh, ik vriend van mij die had één nummer geschreven. Dat één nummertje. Daar kon je gewoon een mooie middenklasse van kopen. Ja. Daar hebben ze een middenklasse over overgehouden En dat ene nummertje op een cd. Nou, wij hebben toch uh, uh, met Kaplaarsen, met uh, Frank... Ja. die er vandaag niet is... hebben wij, vaker. Uh, ik denk, bij elkaar... Uh, 50.000, 60 60.000 platen verkocht. Singletjes. Ja. En daar konden wij, uh, dat was uh, anderhalve ton, guldens, ja. bleef erin over. Kreeg je hebben ervan, dat... 10%? Nee, we hebben dat verdeeld. Bij, bij, dus oh, joh, voor dat ons... gewoon... oh, dat is best veel geld. Ja, dat was veel geld, met, met een album En nog, erbij. hè? Uh, 15.000 uh, albums verkocht. En uh, dus bij elkaar was dat uh, anderhalve ton... Die er voor ons uh, tussen zat. Goedemiddag. Dus we hebben ieder een half tonnetje. Uh, maar we, wij hadden de afspraak. Dat is goed, dat doen we. Maar je mag het alleen maar uitgeven aan iets wat, uh, uh, uh, wat, wat, uh, ja, wat, wat niet tijdelijk is. Weet je wel? Geen rommel kopen. Nee. Dus ik heb een keuken aangebouwd. Frank heeft een dakkapel gekocht. En oh. Paul Post had ook een dakkapel geloof ik. Dus okay. we hebben daar toch wel heel veel... Uh, Heel veel goede. En vroeger kon je er echt serieus geld mee verdienen. Jij je hebt gewoon een keer 50.000 gulden verdiend. En dan loop je er zo bij. Ja. Maar ja, het is al op. In de keuken. <laughs> Dat zei ik. Heb jij nog een column trouwens, uh, Stijn? Ja ik, even, ik, ik heb er, uh, ja, ik heb een column die heet Hamsterwoede. Oh ja? Eentje die heet uh, uh, Mooie mensen. Um, en die gaat over, over mijn goede vriend Koos Albers. Uh, dus ik weet nog niet welke ik ga doen, dus ik ga zo even naar kijken. En uh, ja, dan mag je ook er wat over roepen. Maar ik denk dat ik hamsterwoede, vind ik wel leuk. Dat hamsterwoede, dat lijkt me een goed plan. Doen, doen we na de volgende plaat, doen we hamsterwoede, dames en heren. Want uh, ja, Stuy is natuurlijk uh, kampioen, column schrijven en, uh, en voorlezen. Dus uh, ga er maar vast voor zitten. Doe je haar goed, want het komt helemaal voor elkaar. Nou, zou ik een uh, stukje muziek moeten horen? En soms werkt dat gewoon... Hou je nee, van George Michael? Niet persoonlijk, maar... Dood wel, ja. <laughs> nee, dat is een uitstekende... Zo leuk zingen. <laughs> zo'n leuke vriend. Ja. en weer zo'n leuke vriend, gaat mis. <racht> Wat een gedoe was dat. Pech, pech, pech. Jammer, jammer, jammer. Jammer, jammer, jammer, jammer. jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Ja, ja, ja. ja. Hé hey Ger. Ja. Hey Ger, mag ik een oproepje doen? Ja, natuurlijk, graag. Oh, oké. Okay. Dat is ook leuk. Uh, ja, dat, misschien dat is dat een tweede... Ik, ik ben eigenlijk op zoek naar uh, uh, schoonmakers en klussers. Maar dat is een gek verhaal. Maar ik ben bezig voor het Algemeen Dagblad met een, uh, met een webserie... Uh, en een daarvan is, daar uh, loopt op TLC een serie uit. Dat heet Louise en nog wat, dat is een beetje hysterisch. Uh, maar we zoeken eigenlijk gewoon, net je, vroeger had je die schoonmaakdames. Ja. Die moeder en die dochter. Ja. En zo'n soort serietjes zijn we aan het maken voor het Algemeen Dagblad. En we zoeken eigenlijk gewoon een hele leuke, grappige, vlotte, uh, scho goede schoonmaker. Ja. Die uh, ook een beetje kerkig uh, gedreven is. En wie weet-iemand, zo iemand. Of heeft iemand een. Ach, dan moet je tante Ans hebben die is zo leuk. Uh, dus dat zoek ik. Ja. En ik zoek ook uh, handige klusvrouwen. Wat zegt hij nou? Ja. Wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Handige klusvrouw. Handige klusvrouw. Dus zoek iedereen. Ja. <laughs> <laughs> ja. En daar verlief hem Nee, omdat. Uh, ook, daar zijn we bezig met. Met mooi Makers. Een, uh, een, een online serietje over. Um, Mensen die van oude troep... dat is ook honderdduizend keer gedaan. Ja. Van die van oude troep iets leuks maken. Ja. Dus wij vinden bij het grofvuil vuil langs de kant... een oud uh, verrotte meubelfliek een kastje. En dat gaan we pimpen met leuke dingen. En frubbel en, frabbel en dat. Ja, dat dan, dan, dan, dan, dan, dan wordt het opeens een bak. En dan wordt het fantastisch. Een met, ja, precies. Een soort papa papa Dat is een een en <laughs> Ja. Uh, ja. Uh, dat zoek ik dus. Ik zoek eigenlijk klus, uh, handige klusvrouwen... en leuke schoonmakers. Maar ja. dus, uh, Mochten daar mensen zich geroepen voelen. Of sterker nog. Uh, dat Kijk of de dat website... Ja, dat doe je zelf meestal niet, maar uh, je kent meestal iemand anders die heel ja. leuk is. Want de meeste mensen die zichzelf aanbieden. Ja, dat weten wij. Dat is ja. meestal niks, hè? Dat is vaak niks. Ja. Meestal. Hey, uh, nou, we zijn er klaar voor. De kolom van Stijl. Uh, deze kolom heet uh, Hamsterwoede. Verbeelding is een prettig hulpmiddel bij gecompliceerde zaken, zonder fantasie geen oplossing te slotten. Ons huishouden is dol op de halve glazen theorie. Dus toen we het COVID-19 spook ontwaarden... maakten we hier een onderlinge afspraak. We proberen iedere dag iets positiefs te bedenken... dat het coronavirus ons brengt. Voorbij de schijnwaarachtigheid van de dagelijkse portie nieuws... en totaal in het moment. Dus het nieuwe thuiswerken wordt omarmd. Anderhalve meter is in sommige gevallen best prettig. Of we dachten van het leeghalen van de dierenasiels, omdat mensen plotseling tijd denken te hebben een hond uit te laten... Waarbij we natuurlijk weer direct de oerhollandse kanttekening plaatsen of dat allemaal wel goed gaat. En we na een half jaar <coughs> tot de conclusie komen dat de Mechelse herder toch geen goed idee is in een portiekflat. Of poekie uit de gordijnen wordt gejaagd in verband met overmatige beharing. Hier was het eigenlijk niet anders. In tijden van diepe adolescenten eenzaamheid klinkt de roep om een troeteldier bij onze 18-jarige dochter. Pap, zullen we een hamster nemen? en omdat we proberen iedere dag iets positiefs uit de crisis te leren... en we het goudvis-en-konijnen-debakel even maar negeren, is de ruggengraat dit keer niet aanwezig. Bon. Voorwaarde, jij gaat ervoor zorgen deze keer. En voor real, hè? En dan hebben we om te beginnen een kooi nodig. En geen laf ding, maar zo een met een doorzichtige achtbaan... met buis en gedoe en shit. Vervolgens bellen we de lokale dierenwinkel op. Ooit was het smaak Wezenbeek, toen heette het Dobie en nu Michel en Chantal of zoiets. allemaal lieve mensen. Hebben jullie ook hamsters? Nee, wel kooien, uh, voer en speeltjes. Hamsters verkopen we al lang niet meer. Dat is gedoe. De laatste opmerking van de dierexperts zette me niet aan te doorvragen en ik bleef ook niet hangen. Gedoe? Het zal wel. Stap 2 dus. Zoek op internet. We moeten naar Den Haag. Een dierenwinkel biedt Russische dwerghamsters aan voor 7,50. Die moeten we hebben, want Research heeft inmiddels geleerd... dat de Russische dwerghamster ook overdag actief is. Hamsters zijn tenslotte nachtdieren. Onderweg met de net aangeschafte high-tech Eftelingenkooi... bedenk ik dat er misschien halverwege ook wel hamsters te scoren zijn. Zoek even op dierenzaak in Hoofddorp, schat. Scheelt een uurtje reistijd. Ja hoor, we hebben er een stuk of tien. Komt u maar langs. Een kwartier later sta ik in een sneuwe winkelstraat in Hoofddorp. Alsof er geen, geen staat nodig op zijn, maar dit geldt eruit. Mijn dochter stapt uit om het nieuwe knaagdier even op te pikken. Ik besluit uiteraard in de auto te blijven. We worden geplaagd door niet noodzakelijke hamsterwoede... dus één klant tegelijk in de winkel is wel zo coronaproof. En dan? Ik kijk uit op de ingang van de dierenspeciaalzaak. Het is een komen gaan. Na pakken we geen kwartier zie ik een paar mensen die ik eerder naar binnen zag gaan... de winkel weer verlaten met volle tasjes. Weer tien minuten later hetzelfde. En na ruim een half uur in de auto besluit ik er een appje aan te wagen. Ik kom er zo aan, ik ben nog even bezig. Precies drie kwartier later staat mijn dochter met een tas vol op straat. Ja, sorry, pap, ik moest eerst even de cursus doen. Wat? De cursus: een vragenlijst met een eindtest. Ik heb ook speciaal voer, vitaminedrubbels, nest, katoen en een bijtsteen. Alles bij elkaar 40 euro. Ze ziet mijn enigszins warrige blik en vervolgt: Maar voor dat geld krijg ik als ik wil ook een cursus handtam maken. En ze bellen ons over een week of achter wat goed met haar gaat. We worden gemonitord. Dat was het moment waarop ik de stem van onze lokale dierenwinkelmevrouw weer hoorde. Hamsters, dat is gedoe. Onze babs, want zo heet ze, is inmiddels niet meer weg te denken uit ons huis. Ze is nieuwsgierig, eet uit de hand en is handtam. Vorige week belde de dierenwinkel het hoofddorp alles goed met haar gaat. Zeker of ze er volgende keer tijdens de cursus ook bij willen zeggen... dat je voor de nachtelijke uren een aparte kamer... voor onze hare koninklijke hamsterhoogheid moet reserveren. Omdat ze een enorme kolerenherrie maakt... als ze urenlang in dat loperatje haar rondjes loopt... en het hele huis wakker maakt. Gedoe dus. Verbeelding is niet altijd een passend hulpmiddel. Waar hamsterboede eindigt, weet niemand. Maar wel waar het begint. yeah, yeah. Het worden afgedrukt, vind ik. Gaan we aan we aanwerken. Gaan we aanwerken. Uh, uh, maar over dieren... Ja, over dieren gesproken, dames en heren. Dat is toch ook... We hebben allemaal... Uh, uh, ik heb konijnen in de tuin gehad. Die zijn opgegeten door vossen. Uh, ja, ze kregen allemaal... Hoor, dit, uh, dat, uh, hoe heet het, die ziekte? Uh, goudvis die drie corona. weken... Corona. Ja, nee, goudvis die drie weken... <laughs> konijnen corona. Iedereen heeft wel... De meeste mensen hebben wel een goudvis gehad... die binnen drie weken dood was. Ja. Ook, dieren, ook dierenmishandeling... Muizen. Ja, ze gaan vanzelf ze ook. Je, ja, doet, je maar... doet daar niks aan. Ik had, ik had drie uh, vissen voor mijn dochter gekocht. Mopsy, Flopsy en Cottontail. Goeie namen ook. Goeie namen. Ja. En, uh, maar ja, dan ging er elke week... Ging, uh, Mopsy of Flopsy of Cottontail wel uh, liggen. En dan uh, nou, had ik er weer, ik weer een nieuwe. Hup, en, uh, dus uh, als kind... Uh, ze, ze dacht dat ze bleef. Nooit... Ja, precies. Ja, ze is er nooit meegemaakt natuurlijk. En dat was het makkelijker met vissen. Nou, Ik zou je al, Ik had een muis... Ja. Uh, en mijn ouders hadden de kooi opengelaten. En die, dat, die muis werd opgegeten door de kat. Dus ze hebben bij destijds bij Wezenbeek, bij diezelfde dierenhandel, ja. een verse muis gehaald. <laughs> dus mijn vader gooit die muis. En na twee, drie weken greep ik in dat, in dat kooitje. En ik voelde een nest jonge muizen. Maar ik wist zeker dat mijn muis een mannetje was. <laughs> dat wist ik op mijn negende ook al. Dus toen, dus toen kwam ik er toch achter dat ze hem verwisseld hadden. Toen is mijn vader naar Wezenweek teruggegaan. Dan zei "Eer, heb je die man niet goed geworden was? Hoe bedoel je? Mijn vader had die muisjes. Had zes, maar die begon natuurlijk twee weken die moeder te bespringen. Want dat is dat... Dat wit als een gek. Dat ja. dat, dat, die kijken niet uit op me toe, hoor. Dus, Voordat ze de 145 hadden. Maar dat is de mooiste handel ooit. Als ja. dierenhandel. Muizen. Want dat is grote twee in een kooi. En binnen drie weken heb je er 600. Ja. Dus mijn vader is zegt hier tegenwezen. Brengt, je krijgt ze weer terug. Hij zegt nou echt niet. Hij zegt nou, zegt mijn vader. Even één ding. Als je ze niet teruggevraagt, hier los in de winkel. Dan heb je ze het toch aangepakt. Oh, wat goed. Maar het beste dierenverhaal is van een vriendin van ons. Anne-Claire. Anne-Claire kocht een konijn. Beer Dat was een vrij groot konijn. <laughs> en na enige tijd uh, was Beer... Ik heb een foto van Beer ook uh, uh, op mijn telefoon staan... omdat ik af en toe als ik dacht van het dierenleefd gaat... kijk ik even naar Beer. En Beer had na enige tijd overhangende oogleden. Dit is een waargebeurd verhaaltje nu vertel... Beer moest een ooglidcorrectie. Een konijn dat een ooglid... Ger, geloof me. Ze, ze opereren goudvissen. Dat vond ik al gek om te horen. Maar dit konijn kreeg een ooglidcorrectie van denk 380 euro. Oké, okay, dat doe je dan. Een konijn kost 25 euro. Maar oké, okay. ooglidcorrectie. Dat was gebeurd. Maar dan moest er moesten ook medicijnen bij natuurlijk. Tegen afstoting, weet je wel, ja. gedoe, uh, antibiotica. Nou, dat is ook 4, 5 tientjes in de maand. Uh, na de ooglidcorrectie kwam er iets anders. Met de blaas. Met de... Kortom, na... Anderhalf, twee jaar zat er al 1800 euro in dat dier. Ja, die had drie Dat is echt serieus niet. Maar wat gebeurt er dan? Ik zei alleen maar, hoezo? Ja, ze, als er eenmaal 600 in zijn, ja, dan kunnen die volgende 300 er ook wel bij. Oh, Dit echt? konijn heeft, ik weet niet hoeveel jaar, medicijnen gehad voor 18 in de maand toestanden. Uiteindelijk heeft een bonnetje doorgerekend. Dit konijn is het duurste konijn van Nederland. Ik weet, als iemand dat kan toppen, hoor ik het graag. Dit konijn heeft alles bij elkaar 3300 euro gekost. Dat is flink. Dat is flink geld is flink voor een konijn. Geld voor Daar een kun konijn. je echt heel wat konijntjes voor, uh, ja. voor bestellen. Ja. 3300 euro. De ene operatie en de andere medicijnen. Dus zo kan het ook gek uh, lopen. Ja, het kan. Maar ik, ik, ik vertelde jou net het verhaal over een, een, een oude collega van mij. En uh, die had een kip. Ja. En die kip, die werd ook ziek. En, uh, maar hij was zo gesteld op die kip, dus... Die kip werd ook geopereerd voor veel te veel geld. Voor 800 euro of zo. Dat gaat dus wij, al die collega's, waren natuurlijk helemaal... Maar uiteindelijk heeft die kip het niet gered. En maar... die, is, die is gaan hemelen. En, uh, dus op een gegeven moment hebben we hem... om hem, om hem hart onder de riem te steken... hebben we met z'n allen... We, iedereen, ik geloof dat die twaalf... Uh, hoe heet het... Uh, uh, diepvrieskippen heeft gekregen... van zijn collega's. Ja, het werd niet in... Uh, in uh, maar hij is uh, niet begraven. Of even niet laten cremeren. Uh, ja, gewoon. gewoon... Dan moet je gewoon naar de kippenbar gaan. Je lang... <lacht> <lacht> Ik kreeg even zelf de kip. Ze een... lachen. Ga je even naar de halte en zeg: Kunt u mijn ja, kip cremeren? Kunt u mijn kip cremeren? Hoe wilt u hem hebben? <lacht> ga in een uren. Ik wil hem graag in een urn meenemen. Door, doorgecremeerd. Hahaha. <lacht> Ja, maar hoeveel oh. mensen, hoeveel, ik snap heel goed dat mensen dol zijn op dieren. En dat je daar heel veel geld in steekt. Maar 3300 euro in een konijn steken, Ja, dat ja, is wel heel uh, bijzonder. Nee, maar markt. je stopt op een gegeven moment. Dat snap ik. Er zijn mensen die dit echt zullen herkennen om hun poekie of hun hond. Uh, een vriend van mij die heeft een middenklasse in zijn hond gestoken. Die had ja. ook van alles naar achter. Ja, Gerard, die, die hond, die, die, die knoeten. Daar, daar ging ook gewoon uh, 1000 euro. En die ging naar het speciaal ziekenhuis in Utrecht. Ja. In Utrecht zit het dierenziekenhuis van Nederland. Daar opereren ze ook olifanten, rempaarden. Oh ja? Ja, ja, ja, ja? Dat is echt wel... Uh... Maar ja, als je binnenkomt, uh, begint de teller te lopen natuurlijk. Ja, ja, ja maar ja, dat maakt natuurlijk geen reet uit... of je nou zelf geopereerd wordt of, uh, of, je, of je hond. Nee, maar dat vind ik ook een dierenarts... Ik weet niet of je weet wat een dierenarts verdient... Ja, een stuk minder, denk ik. Een dierenarts die verdient uh, gemiddeld tussen de vijf en de euro per maand. Dat is overigens wel een substantieel bedrag, laten we ja. dat eerlijk zijn. Ja. Maar, een, maar die moet uh, niet alleen het menselijk een, een arts, die verdient natuurlijk gewoon een normale arts... die verdient natuurlijk uiteraard, verdient, of uiteraard, verdient meer. Ja. Maar een dierenarts hoeft niet alleen jouw lichaam te kennen... net als een arts het menselijk lichaam... die moet, het, die moet een, een egel kunnen opereren tot aan een... bij wijze van weten hoe een neus met elkaar zit... Ja. Dat is ook een studie van acht jaar, hè? Ja, één. Dat dus zijn geen piepo's, hoor. Nee. Dus... Nee, ik kan me er alles bij voorstellen. Dus ja, maar ja, goed. Dus, uh, nou, het goed. is al bijna weer tien, uh, elf uur, uh, Tino. En oh. uh, we gaan zo even naar het nieuws luisteren. En uh, nieuws en verkeer en beer en uh, alles wat daarbij hoort. Kunnen we even slapen? He, we kunnen even een dutje doen. Een en dan zijn we straks weer terug voor de ja. volgende uur. Maar we hebben nog even, hoor. Want uh, het is nog een half minuutje. Oh. En dan, uh, het is voor mij ook op een klok kijken. En dat gaat me al heel lastig af. Maar uh, ja, dat doe ik al niet meer. Slokkijken. Ja, ben ik me gestopt. Gewoon opstaan met de zon en de best gaan als je ondergaat. Ja, natuurlijk. Ja, dus. gekeken uh, Dus wat dat betreft, ja. Hm. Nee, dit zijn... Uh... Het ritme van ZFM. Zet de Kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...